Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Jemenitische Houthi-rebellen zeggen dat ze het afgelopen etmaal raketten hebben afgevuurd op Israël. Volgens de Houthis gaat het om aanvallen op Jaffa in de buurt van Tel Aviv. De aanvallen zouden zijn afgestemd met de Iraanse autoriteiten. Het aantal mensen dat is gedood bij Iraanse aanvallen op Israël vannacht is opgelopen tot 10. De hulpdiensten melden 200 gewonden. Na een Israëlische aanval is bij een olieraffinaderij in de Iraanse hoofdstad Teheran brand uitgebroken. Iran meldt dat de raffinaderij nog wel in bedrijf is. De Amerikaanse president Trump heeft Iran gewaarschuwd. Als het land de VS op een of andere manier aanvalt... krijgen ze te maken met de kracht van het Amerikaanse leger. Iran dreigde gisteren met aanvallen op Amerikaanse doelen... als de VS Israël helpt bij het tegenhouden van Iraanse raketten. Volgens Trump had de VS niets te maken met de Israëlische aanvallen van vannacht op Iran. Nederlandse mannen worden op steeds latere leeftijd vader... ...maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek op deze Vaderdag bekend. Mannen die hun eerste kind krijgen waren vorig jaar gemiddeld 32,9 jaar oud. Tien jaar geleden was dat nog 32,5. Zo'n 77.000 mannen in Nederland zijn vorig jaar voor het eerst vader geworden... Zij waren gemiddeld 2,5 jaar ouder dan de vrouwen die toen voor het eerst moeder werden. De Duitse politie is in een vijver op zoek naar een alligator. Op de plaat, in de plaats Vechta merkte een voorbijganger het dier op en maakte een video. Experts hebben die beelden gezien en zeggen dat het echt om een alligator gaat. Het dier is waarschijnlijk nog jong, het is niet groter dan een meter. De politie denkt dat het een illegaal huisdier is dat door de eigenaar is vrijgelaten... Er wordt nu geprobeerd de alligator in een val te lokken. Het weer: vooral in het oosten kan nog een enkele bui vallen. Verder vandaag droog, geregeld zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 You I said, Good morning. Sing, the sun is shining. A good morning. Hear the birdies sing. It's great to stay up late. Good, good morning, good morning to, to you. you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. Good morning, good morning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 Won daar in 2013 de in Monk. Jazz saxofoon competitie met Wayne Shorter in de jury. Hij is een van haar grote um, factoren van invloed. Maar ook Sonny Rollins. Ze heeft een uh, debuutalbum uitgebracht en um, ze heeft al eerder op het Nordsee Jazz Festival gestaan. Um, en laat, later heeft ze een nieuw album uitgebracht, de Echoes of the Inner Prophet. Haar eerste plaats bij Blue Note. En daar ga ik een nummer van draaien. En dat nummer dat heet I Know You Know. Melissa Aldana.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 en een, een, een, een, een viering van de, de historie van, van de muzikale her, erfenis uit Ghana. Het nummer wat ik ga draaien heet um, Reimagined. Pieter Samua.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 Tonight. Questions about love are as old as everything that's ever been. Questions linger on until the end. in the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 me Riba, perto de boek, quero voltar. Fredo Rodriguez met Fidja Dulua. Ik ga verder met weer een hele andere stijl. Ik ga verder met Makaya McRaven. Hij is een drummer, hij is een componist en hij is een bandleider. Hij heeft eerder op Noordje Desk gestaan. Hij is een, uh, ja, een uh, reizende ster. En hij heeft een nieuwe album uitgebracht. Dat heet In The Moment. En daarvan uh, ga ik draaien. Lonely. Makaya McRaven.